Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een militair vliegtuig is onderweg naar Libanon om Nederlanders op te halen. De situatie is daar de afgelopen dagen heel erg verslechterd... vanwege de Israëlische aanvallen. Op het vliegveld van Beirut staan medewerkers van de ambassade klaar... om Nederlanders op te vangen en te helpen. De Nederlandse ambassadeur is er ook bij. Het vliegtuig uh, biedt plaats aan 250 passagiers... Uh, nou, dat zullen hè, voor zover als mogelijk zijn dat Nederlanders. En als er dan nog stoelen over zijn, helpen we, helpen we misschien ook wat andere landen om uh, uh, mensen mee te sturen. In totaal hebben ongeveer 400 mensen gezegd mee te willen. Morgen gaat er ook nog een vlucht. In het Zuid-Hollandse Schavenzande is een man in een put gevallen en verdronken. Dat gebeurde gisteravond bij een parkeergarage van een appartementencomplex. De put stond open en er stond water in. De man van 84 kon er niet zelf uitkomen en is daardoor verdronken. Het is niet bekend waarom de put open stond. Een zielig nieuws vandaag op deze Dierendag. In Vietnam zijn bijna 50 tijgers en drie leeuwen overleden aan de vogelgriep. De beesten leefden in de dierentuinen daar. Vogelgriep zorgde vaak voor dat vogels sterven. Maar er gaan ook steeds vaker zoogdieren aan dood. Infecties bij mensen zijn zeldzaam. Maar ook voor ons kan het ernstige gevolgen hebben. En een bizarre ontdekking van een TikToker uit Amerika. Ze wilde een hek plaatsen in haar tuin. En tijdens het graven van een kuil ontdekte ze een tapijt dat lag begraven onder de grond. Nou, op TikTok deed ze er uitgebreid verslag van. Haar volgers drongen er toen op aan dat ze de politie zou bellen. Want misschien zou er wel een lijk in dat tapijt. Liggen. Oh my god. I just got off the phone with homicide. They just called me. They are sending detectives and cadaverdogs here in the next hour. Ja, de politie wilde dus meteen komen en ook speciaal getrainde honden meenemen, die lijken kunnen ruiken. Want de laatste update is dat de honden zijn aangeslagen en de bol daar is afgezet met linten. Het weer, de ochtend begint nog koud, maar dat duurt niet lang. Het wordt een zonnige dag vandaag, weer maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB-verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de louis 1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 Zondagochtend was een hel En dominee vertelde me wat ik niet mocht en wat wel En God zag altijd alles groot en streng als een agent Dus in het kerkenzakje deed ik braaf mijn cent. En zondags gingen ze naar mijn tante en dan moest ik mee Geen en natte zoenen, erg op je slappe thee Ik jarig was dan mocht ik de kaarsjes uit gaan blazen op het taart die moeder kocht. En mijn oma snikte even, ach alweer een jaar voorbij. Maar niemand die ooit hoorde wat ze zag tegen me zei. Waar ik s'avonds slapen zal Ik reis de hele wereld rond en het zonlicht achterna Ik heb iedereen verlaten, maar niet tante Julia Het is zondag, ik heb zin om naar mijn tante toe te gaan Als ze mij een zoen wil geven, moet ze op haar tenen staan Nico Haakenbouw en Baldwin, de grote tante Julia. Dus, uh, ja, dit leuk, is ja, dit is een nationaal erfgoed. Ja, het is geweldig. Leuk, ik vind het een leuk nummer, vind ik dit. Charles, uh, waar zit je heel bezorgd te kijken weer? Oh, je... Nou, ik, ik, ben, ik ben niet bezorgd hoor. Dat valt wel mee. Je valt wel mee, ja. ja, ja. Ik, uh, ik zit uh, na te denken over de kerst. Uh, uh, uh, over? Over de kerst. Over de kerst. Ja, jij ja, draaide net al een beetje op de achtergrond. Uh, kerstklanken, zeg maar. Ik weet niet uh, uh, uh, Wat zo frappant is, ja. aankomend weekend, uh, 12 uh, oktober ja. worden de eerste kerstmarkten in het tuincentrum. Allemaal. Die worden al geopend. Nou, die waren het toch al? Nee, nou, nu nog niet. Nee, nee? nee, nee 12 oktober. Ah. Als je bijvoorbeeld ah. hebt over Global Garden en dat zit in, in uh, Kukus geloof ik of zo, die kant op. Te Aan de ringvaart in ieder geval. Global Garden. Ja. Global al. Garden, volgens mij heeft hij al kerst. Uh... 12 oktober wordt het geopend oh. officieel. De kerstmarkt daar zo. zo zijn? En dan heb je... Bijvoorbeeld in Noord-Holland. Dat heet de Boet. Het zit in Hoogwoud. Dat is ten noorden van Alkmaar. ja. En daar heb je ook zo'n uh, enorm tuincentrum. Uh, en daar ook al een kerstmarkt. Begin, ja, begin oktober mag je wel zeggen. Ja. Nou, dus zo vroeg begint het altijd? Nou, ik was, op, ik was op Texel natuurlijk een paar dagen. Afgelopen <coughs> maandag tot en met woensdag. Daar hadden ze al een winkel. <coughs> daar was alleen maar kerstpullen. Oh, heerlijk. Dat was zo leuk. Ja. We hebben een Amsterdam Echt? op de Rozengracht, ja. die ook een winkel is, die is het hele jaar 350. Ja, dames. het hele jaar open, hè? Ja. Maar is die uh, gewoon open, alleen maar kerstspullen. Uh, ja, ik, ja, ik vind, enig. Ja, Houd ik vind het enig jaar leuk. Ja. Ik hou ervan. Want mijn volgende vraag aan jullie is ja, natuurlijk. Ja, daar komt die. Ja, gaat de studio nou ook nog weer dit jaar opgeleuk worden? Wij doen uh, dit, jaar, uh, dit jaar heeft de commissie uh, bedacht om een, een, een kerstschering 3.0 te gaan doen. Ja. 3.0? punten ja. Ja, ja ja. Dat is dus een gradatie Dat is uh, nog nooit vertoond. Nou, nooit, nooit vertoond. vertoond. Nee. Oh? Nee, en daarna hebben we open huis, want een boel fit de heleboel fikt straks <laughs> Nee, maar serieus. De... Ja, nee, we gaan het, uh, we gaan ja, het weer ja, ja, vol in ja. de verlichting zetten. Ja. Met, uh, ja. We hebben een professioneel bedrijf ingehuurd. Ja. Flut co. <laughs> en co uh, En, ja, nee, dat is, uh, ja... Gespecialiseerd in kerstdecoraties ja. en zo. Ja, en hun ja. hebben als motto van uh, uh, mijn, collega, mijn collega's zijn net kerstlampjes. De ene helft werkt niet en de andere helft is in de war. Dus met die club... Ja, wie is dan degene dus, die in de war is? Waar hadden we Dat over? is een prijsvraag. <laughs> ja. De ja. prijsvraag! Ja, over de prijsvraag gesproken. Ja? Het antwoord is Echt? nog geraad. Nou ja, Echt? Petra die... Uh, en wat, die was, wat is het? Montamonica. Oh, het hadden. is een ja. Oh. ja, Wat leuk. Ja. Maar uh, de, uh, nog even terugkomen over de kerst. Uh, we gaan de studio flink aanpakken. Dat en, uh, en was ook mijn vraag. Want ik had, de, ik, ik had jullie willen vragen. Wat weten jullie van Advent? Van Advent? Nou, ja, uh, voor, voor de operatie. De... Voordat die werd, werd, voor dat die werd uh, omgebouwd, zeg maar. Het was de advrouw. het is nu een advent. Ja. Oh, is, ja. dat, is dat het? Ja toch? Oh, dat wist ik niet hoor. Het is toch de periode voor kerst? Ja, nou, dank ja, je wel. Ja, toch... het is paars dus ja, en ook. Ah, kerst, al, ja, het ja. hele jaar is het periode ja, ja, ja. voor kerst. Ik wou jullie graag iets vertellen over advent. Oh, ja. Kort ja. hoor, ik hoef ja, ja. Ja. er geen, geen uren aan te wijden. Nee nee, nee. nee, nee, Maar het is namelijk een periode. Uh, luisteraars, dat je zo gezellig met familieleden en vrienden zeg maar elke week naar kerst toe, wat kan vieren? Dat je een krant maakt met alle kaarsjes erop, ja. en dat je elke adventweek, ja serieus, dat je elke adventweek een, een kaarsje zet. Met de, met, met de, Nou gewoon, met de gedachte naar je medemens, dat het zo goed is om lief voor elkaar te zijn, ja. en niet alleen maar met kerst. Het hele jaar door. Het hele jaar, ja, jaar door. door. Ja. Dat is de bedoeling. Is ja, van. Dat is mooi. Snap je wel? Dat is mooi, ja. ja. Maar toch moet je wel uitkijken. Begrijp je natuurlijk. Ik begrijp het absoluut. Het gaat er ook om dat je uitkijkt waar je de kaarsjes koopt. Want ik heb bijvoorbeeld vorig jaar kaarsjes gekocht met kruidvat. Hebben ze liever niet. Hoezo? Ja, kruidvat. Ach, ja, natuurlijk. Dat is levens je verhaal. Ja, dat bedoel ik maar. Nee, maar luisteraars. Eh, ik, ik, ik, ik heb iets met kerst. Ik vind het zo'n gezellige periode. Ja, dat vind ik En dat loop. heeft niet ja. alleen te maken met dat ik uit de, uit de kerk natuurlijk. In de kerkwereld uh, rondloop. Ja. Maar ik ben er zo uh, uh, uh, gezegen mee. Met de gedachte dat het elk jaar weer kerst wordt. En ik zou wel willen. En hoe schiet ik bijna vol. Nou, ik zou wel willen dat het het maar dat kan toch? Tuurlijk, als je wil, dan is dat. Als je wil, dan kan je... Neem nou, neem nou die vent, neem nou die vent uh, bij ZFM, hoor, die, die, die Willem Bruijs. Die draait rustig in juni-kerf-fysiek. Interesseert hem niet. Nee. Ja, maar dat doet hij ook, geloof ik, in de zomer. Hè? Ja, ja, maakt hem neer. Ja, ja dat, ook, dat kan. Oh, daar ben ik zo ontroerd van. Dat ja. vind ik zo mooi. Jerry. Ja, nee. Je moet je naam wel goed uitspreken. Jerry. Ja, is het, hè? ja, dat doet hij goed, hoor. Jerry en de Beesbeek. Jerry en de Beesbeek. Jerry Ben je daar familie van, Jerry? Misschien. Ik weet, ja, het, ja. Niet. Ik weet het niet, hè. <tijds> Want laatst zijn het hij zei Israël wat nodig. Albert Heijn melken zoals No Milk Today. Nee, No Milk Today. Ik vind het ook leuk of willen. De kerstperiode vind ik eigenlijk. Ja, maar heb de kerstmol. <laughs> yeah ja hij haalt hem altijd al september haalt hij hem altijd De al waterballen en dan is dat een echte boom of is dat een naam? nee dat namaak. is een naakmaakboom helaas oh, ja, ja. ik had veel gehad. ik had altijd zo'n zo'n hele sterke zo'n noord noordman, noord -noordman ofzo? Noord ja, dat echt is dat hè dat is een echte, is maar die zijn mooi hè noordman die zijn, mooi. Noordman, die zijn wel mooi helemaal mooi. Hè? Blanc, maar je kan ook in de duinen of in een in de duinen zitten nou, er ook oh, oh, noordmannen oh, oh, oh. oh jij zet de mensen weer aan tot, tot. nee maar nee nee nee zijn, je kan speciaal mag je een kerstboom zagen, zeg maar. Zagen? <laughs> ja, ja. Iedere week zit hier een fijn de, ja. de, de, de, de week, de week door. Door. Ja, Dus door. Dus zacht de Kunnen ja. ze reserveren, zeg maar. En dan? ja, en dan? ja. En dan? En dan? Nee, maar dan, en dan mag je dus echt een, mag je een boom uitkiezen... en die zaag je om en die mag je mee in huis nemen. Moet je wel voor betalen natuurlijk, maar... Ja. Dan mag je in zo'n <laughs> Als je ja. dat, dat dan weer vindt, die bomen staan gratis in de duinen. Dan moet je ervoor betalen, joh. Ja, maar ze moeten je dat worden. Dit, zijn, dit, zijn, goed, speciaal, uh, dit ja. zijn speciale bomen, want ja. het schijnt dat daar namelijk de duindamp overheen geweest is. Ja, dat klopt. Ja, anders mag je ze niet, be, niet mee, Mag je ze niet omzagen. Maar ja. zien, als je iets moois wil zien, dan, want ik zie dat iedere keer als ik naar mijn werk ga, en dan rijdt ik door Bloemendaal, ja. over, uh, over uh, die straten kan weer. Uh, noemen ze een beroemde straat in Bloemendaal. De Kleverlaan. Ja, de Kleverlaan, ja, die. En dan kijk ik naar links en dan zie ik dus een huis... zo verschrikkelijk mooi in de verlichting. Ja. Binnenkant, buitenkant en het allermooiste is... die man die er woont, die heeft ook iets met kerst... en die zit dan gewoon in de vensterbank. Zit Lekker, in de vensterbank. Tussen alle, alle. Hij schijnt daar naakt te zitten. Ha? Hij schijnt zit, ja. daar naakt te zitten. Ja, ja, de, ja, ja, ja, ja de piek ja, ja. is daar... Ja, maar dan zeg ik van... Jo, ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij is je baan afgezakt. Zie je alleen de nog maar. Ja. Maar ja. wie bedoel je nou? Dat is wel een denk ik. Nou zijn we wel nieuwsgierig nou we geworden. Ja, ik weet, die, die man die werkt ook bij de radio. muzikanten, is een dat een oh. En uh, Ja, dat is... Uh, ja, ja. Maar ik vind, nou, ik vind het wel heel pornografisch, hoor. Worden eerlijk gezegd. Ja. Zo. Nou ja. Nou ja, het het zo'n kerst, zo kerstboom doen. is heel... Iets heet van een naald... Wel een klein naaltje, maar ja, van de Ja, goed. Uh, ja. Dus, nou, had je verder nog iets over, uh, over, over de kerst of zo? Uh, nee, we hebben verder niks meer over. We hebben verder niks meer over de kerst. Nou, wacht erop, wacht erop, wacht erop, wacht erop, wacht erop, wacht erop, het erop, het, het, wacht het begin erop, wacht erop, wacht erop, wacht te wacht Hey, trouwens, ook op je radiostation gewoon. dat is weer een serie, serieuze nood. Ja. Um, wat mij laatst opviel, is dat we in Zandvoort hebben een radiostation erbij. Sinds uh, niet zo heel lang. Een radiostation erbij? Radio ja, dat er is Nora Radio. En, Nora? Uh, Nora Radio is een non-stop uh, radioprogramma. Ik verwacht dat ze deze programma's gaan maken, maar uh, het, het, het klinkt goed. Digitaal, uh, op DAP, DAP+. En, uh, ja. Ben je nou serieus? Ik ben serieus. Ja, ja, ja. Nora Radio. Nora Radio. Ja. Nora. Nora. Nora. Ja. Nooit van gehoord. Dat is dezelfde letter N. Nora. Ja. Goed. Uh, maar goed, die kwam ik dus laatste uh, tenen op uh, in mijn datlijst. Nee, denk, Nora Zandvoort. En weet je wie erachter zit? Ja, dat kan je zien. Het is radio, hè? Ja. Het mannetje dus, achter de radio. Het mannetje in de radio is het. Maar die nu achter? Hij zit er nu zit achter. Zit er nu achter? Good. <laughs> good. <laughs> hey, once upon a time, you dress so fine, Through the bumps of time and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die about a fall. They thought that they were just a. Bow Everybody that word. jij als uh, jij als Rolling Stone fan, want je hebt alles van de Rolling Stones heb ik gehoord. Ja, ik heb alles van de Rolling Stones. Je hebt alles van uh, ja. Mijn hele tuin ligt vol met stenen, dus dat is allemaal. Leeuw. Maar rollen ze ook? Ze rollen Rolling ook. Stones. Ze Rolling zijn Stones. zo met tuin in komen rollen al die stenen. Ja, dus echt, ja. ja, ja, dat is toch wel, is toch wel, uh, toch wel bijzonder, en dat kennen allemaal. En dan toe. zeggen mijn buren ook terecht Hij, hij heeft zijn steentje bijgedragen. Ja. Ja dat, ik, nou, ja, dat is waar. Nou, dat is <laughs> Nou, maar je overbuurvrouw, die zei andere dingen. Want ze zegt, als ze, ze steen op mijn maag. Ja, maar dat is mijn overbuurman. De, de overbuurman? De overbuurman, nee, de overbuurman. Die is jaloers. Waarom is die jaloers? Omdat ik die uh, buurvrouwen allemaal ken. En die kennen mij ook, ja? begrijp je? Ja, Op denk een speciale manier heb ik die leren kennen, al ja, die ja. buurvrouwen. Ja, zet, zet je toch niet bij die dansclub? Die, die, ook. Die, die, die, die, die, die, ook. die allemaal lopen allemaal te steken daar. ja ook. Dit okay. nee, is extra dus, hè? Dat is extra. Dat is extra. Maar heb je dan bijvoorbeeld een relatie met een rugnummer? Of zeg je van, nou, dat weet ik niet, want dat zie ik niet. Bij, bij mij is dat nummer op de borst getatoeëerd. Ja, ik zag het staan. Elf. Ik vroeg me al af wat dat was. Elfde van de elfde. Wat jij dat? Carnaval. Carnavalskip. Ja. Kijk. Huh? Kijk. Ja. Zeker. Zeker. Nou. Nou, de vragen, die, die worden dan gelijk gesteld hier. En het antwoord hoeven we niet eens meer te geven. Want dat gaf je zelf al. De, dus dat is het. Elfde de, de, elfde. de elfde van de elfde. De van de elfde. Ja. Dat dus ja. komt er ook al aan, inderdaad. Ja. Wanneer is dat? Al snel. Ja, volgende maand. Oh, dat kan De elfde van de elfde. De elfde, elfde, elfde, elfde, elfde, elfde, elfde, elfde ja. Ja. En die kun je ja. vertellen. De elfde van de elfde. Je zal het zelfde hetzelfde. Gelukkig wel. <laughs> Ja, nou ja, goed. Uh, ik weet niet, ja, daar heb jij niks mee. Hè? Je bent niet van de carnaval. Hè? Ik hou er niet van. Nee. Jij Houd je er niet van? van? Nee, ja, nee, nee, nee. Ik heb er nee. ook niks mee. Nee. Ik weet, ik weet, ja. Nee. Het Zandvoort is er eigenlijk... Vroeger was er de, de waren er de scharrekoppen. De? Scharrenkoppen. dat is de bijnaam van uh, Zandvoort. Oh. Uh, die waren, het was een hele bloeiende carnavalsvereniging, heb ik altijd begrepen. Ja, ik heb het niet meegemaakt. Die maar. waren helemaal ongesteld. Het was een bloeiende carnavalsvereniging. Bloeiende, het was echt een bloeiende carnavalsvereniging. Ja, Ga jij je ja. luigen even voldoen. ja. <laughs> maar ja. die is toen aan gebrek, ja, aan, gebrek aan leden. En oh, aan, uh, opgeheven. Oh, is opgeheven. Echt waar? Ja, ja, ja. ja. Wat apart. Wat, wat. Uh, ja, dus dat wordt, uh, ja, misschien doen ze het in cafés nog wel... Uh, Incidenteel en zo, maar echt, maar echt heel feesten, wat ze dus echt in Zandvoort hebben gedaan. Dat is, dat is er niet meer. Ik heb uh, tien jaar carnaval gevierd in, uh, ja. uh, in Zwolle. In Zwolle? Boven ja, ja. de rivier? Boven de rivier in Zwolle, Zwolle kunnen zitten. Ja? Ja. Ja. Ja. ja? Alleen, uh, ja, ik dronk niet, ik dronk nooit. Nee, ik, ik was altijd Dus Dan is, ja. Ja. Ja. En en, kijk je er anders tegenaan. Hè? Tuurlijk. Dan zie je grote volwassen kerels zie je veranderen in kinderen. En dan denk je, ja, wat is dit nou? Ja. Maar goed, er is carnaval. Ook nee, dat is, dat, dat is het ja. ook. Ja, ja. En ik heb uh, vier jaar, vijf jaar in de blaasband gezeten. Ja, je hebt getoeterd, hè? Getoeterd, getrommeld. Ja. ja. Heb per jij ook getrommeld? Ja. Een percussionist. Percussion. Dat is mij nooit gevraagd. De, de, grote kussel, kussel, de grote trom. De grote trom. Ik heb ooit, ooit nog een workshop gehad van Sees in Zuiderwijk. Sees. ja. Ja, ze deemt het ook. Ja. Oh, oh, oh, oh, ja, oh, Ja, zo hoor je nog eens wat, hè? Zo hoor je, nou zo zo hoor eens je nog eens wat. je oh, hoor niks. Dat ja. weet, ja. ja, weet, he? weet, weet je het niet, hè? Dat weet je het niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat is toch leuk? Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja, en dan heb een half jaar in Schotland uh, nog muziek gemaakt, maar daar ben ik mee gestopt. Ja, want dat ja. is een beetje... Ik het er ja. benauwd van, joh. Ja. ja, ja. Iedere keer die zak volblazen, die pijpen. Is... Maar die hebben ook een hele grote trom, hè? Die, uh, die, want ik heb Als ze die zak niet vast hebben,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 They're making music to watch girls by. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. I to eye they solemnly like convene to make the scene. La la la la la la. la. Ja, zo Ieders zijn ding, hè? Ieders zijn ding. Ja, ieders zijn ding, hè? Nee. Lans, lans wijs, lans eer. Ja. Zullen, dan ja. Dan wij gaan we weer eens opstappen, Jan. Ja. Nou, dus. ja, het is eens tijd. Want, nee, wat, ja, wat jammer. Ja, ja. wat ja. jammer, hè? Wat ja. jammer, ja. ja. Ik, zie, ik, zie, ik zie je gezicht dat je het niet meent. Vind je het leuk? Nee hoor, uh, echt waar? Nee, daar kom ik heb een grappig gezicht man. <laughs> nou, ik ga ook gedacht zeggen, dag luisteraars. Ik Dank jullie allemaal een. Heel mooi Het wordt weekend. een heel mooi weekend. Ja, en veel en zon? een zonnig weekend. Ja, voor nou. oh, een zonnig weekend. Ga je de damp nog opzoeken in uh, Morgenochtend ga ik, ik de damp weer opzoeken. Ja, de -damp. Ja, ja, zeker. Nou, ik, ik ben zelf, uh, collega's, ik ben zelf, uh, vanavond ben ik om vijf uur nog weer in Zandvoort. Hè. Wat is er dan? Ja, dan ben ik in het uh, oude, uh, het oude raad. raadhuis. Ja. Want daar is, uh, ik denk, Oekraïners zijn daar of zo. Oh ja, ja. Die gaan ja. iets uitreiken of er gebeurt iets. Ik ben in ieder geval uitgenodigd om daar oh, ja, een verslag van te doen. Bent niet, lang, buslag, niet buslag, niet busslag, maar nee. Dat verslag uh, van de pannenkoeken. Als ztp Oh ja. ja. ja, ja. Nou, ja. spannend. Ja. Ja. Je bent werkelijk overal geweest. Jij komt ook echt overal. Dat vind ik ook heel leuk. Maar ik zit het laatst Overal, mij bij. op tv? Waar, waar de meisjes zijn? Waar de meisjes, zijn. De meisjes Kijk, zo draaien je hem gewoon Over. rustig wel Gevelman niks. Overal. Ik zag je laatst uh, laatst op een, ik dacht dat het een lokale omroep was, maar dat was helemaal geen lokale omroep. Dat was CNN. En toen zag ik uh, die die, die, die, die gek uit Amerika staan, die, ja. die, die president, ja. hè? Uh, ja. ja. En er stond, ik denk. Trump. Ja. <tus> En er was een van die verslaggevers die vroeg, hoe is dat little man met die snor naast... Uh ja, de, kwee, de kwee moustache. Oh, heb je me gezien? <laughs> ik zag je. Heb je me gezien? Ja, hoe ja, moet jij dat ja. nou dan? Hoe kom ja. je daar zo? Ja, ik, eh, ik, ik kreeg ineens een ticket opgestuurd. Ja. En ze zeiden, kom jij een beetje reclame maken voor mijn uh, verkiezingscampagne? Oh. Dus ik werd opgeroepen. Ja. Ja. Nou, dat heb ik gedaan. Ja, gratis vakantie. Ik denk, waarom staat die Naar Amerika. Ja, nou, dat, ja. Moet, je ja, nou, dat moet je nooit... Uh, moet je, je nooit laten lopen. Nee, nee. nee. zeker. Dat nou, heb ik nee. ook niet laten lopen. Ik ben gaan vliegen. Ja. Ja. <laughs> ja, gelukkig maar. Ja. <laughs> ja. Maar, ik vond het wel heel apart, ik denk, nou, dat zie je nooit duikend zie je net. Wat, wat het is gekker? Maar wat ik wel, en dat meen ik echt serieus, Ja. Uh, uh, uh, een jaar of twee, drie geleden... Dat ik Rutte ontmoette in de, op de Korte Poten in Den Haag. Ja. Dat ik hem aansprak. En, uh, omdat wij 17 jaar geleden hadden gedebatteerd over het profijtbeginsel. En dat is ingewikkeld om uit te leggen. Naar ja, die, die, gauw, maar dat die, gaat uh, over ja. de Algemene Bijstandswet. Oh, en dat. Rutte was toen uh, staatssecretaris van Sociale Zaken. Ja. En als je, je daarover nadenkt dat je met zo'n man staat te praten op Nieuwe Poten. En dat hij dat ook nog allemaal nog weet van die 17 ja. jaar geleden. Ja. Dat hij heel aardig was. Ja. En dat hij dat nou dan hoofd is van uh, secretaris-generaal. Ja. Nou, ik of vind nou. het hartstikke goed toch? Ja. Ik vind het echt goed. En dan denk je, Duif, wie ben jij nou als eenvoudige boer? Hé, hé, hé, hallo. Heb je wat tegen boer? Ja? Nee, en, dat, je dat, dat je dat mee mag mee maken mag in je maken. leven. Ja, ja, leuk toch? Maar wij hebben een hele andere eer. Want wij hebben namelijk, wij mogen samenwerken met de nicht van Mark Rutte. De. Gerrie hey, ja. Ja. ja, ja! Ja, ja! Kom je nog wel eens bij je oom, Gerry? Nou, een heel enkele keer, maar hij heeft nooit tijd. Hè. Is hij nooit is, thuis. is hartstikke druk, joh. Ja. Ja. <laughs> en je moet steeds verder, hè? dan moet je dan naar België. Ja, toe moet je naar België, ja, ja. naar Brussel, weet Brussel, je. Brussel, ja. En Amerika natuurlijk, ook veel. Ja, maar hij heeft een dagtaak, jongens. Iedere ja. dag, al die vlaggen in de masterhuis. Ja, die moeten allemaal, uh, ja. ja. Ik moet niet vergeten om ook even af te geven te nemen. Ja. Oh ja, ja. Ik, ga, ik ga er ook vandoor, want ik ga met Harm en zijn moeder mee. Gelijk mee? Ja, ja we, gaan, we gaan toch nog even rondwandelen in Zandvoort. Ja, zou ik zeker. Het is nog een nou mooi weer. Hè? Toch? Ja. Het strand is uh, fantastisch vanmorgen, want het was windstil, bijna geen ja. golven. Het was heel mooi. Ja. Ben geen jolf. Ja. Gelukkig hebben jullie wel een interessante lengte, hè? Ja, ja zeker. zeker. Jullie, jullie zenden lekker uit hoor. 21-82. Oh, uh, ja, ja, ja. Nou, je dag erom Tot, maar uh, lekker. En uh, ik ben een weekend, hè? Ja, 1968 spreekt men. is dus een bent uit Antwerpen, de Wolfsflexion. Ja. Daydream. Hebben jullie wel eens problemen met... De, de, de, de, jij hebt nog auto of niet? Ik heb nog nooit auto gehad. Oh, Ik nog heb helemaal geen rijbevecht. Jij wel, Willem. Jij, heb jij wel eens problemen met parkeren? Met, met parkeren. Parkeren ja, parkeren. Nee, okay. Word, heb je dat dan niet meer? Ja, nou, ik was laat ik denk nou, ik, ik ik moest ergens wezen en ik kom mijn auto niet kwijt en ik zie, ik zie een invalide parkeerplaats. Ik zeg nou, ik heb zet hem even er waren weinig invaliden in de buurt. Ik heb wel ik even, zet even neer. Neer, ik zet hem even neer. Ja. Komt er dus zo'n wijf naar me toe? Kom, ja, sorry, hoor, Gerry, komt, komt er zo'n wijf naar me toe? U bent vast niet invalide. U gaat hier zomaar staan, maar u bent vast niet invalide. Ik zeg, met mijn op wel invalide? Oh? Toen to, to zegt ze wat heb ik gedaan en ik zeg... Siel, de was red. redvaal. Fies kering, Hé, hey, god, Dat doe je <laughs> er <hier> niet, man. Kijk. <laughs> <laughs> Ja, nee, dit, ik moet nu als... als... Nee, Shield de La Tourette, hè dat, ja, is, dat dus is een, van, een ziekte. Uh... Dat je, nee, maar dan kun je... Maar ze schelden niet altijd. Nee, nee, maar ze zeggen wel van allerlei... Maar ze zeggen de gekste woorden. Hè, ik kon er wel wel viezer uitpakken, maar... <laughs> doe dat maar niet. Doe, doe dat maar, maar niet, niet voor nee, de radio, natuurlijk. Maar ze kunnen er helemaal niks aan doen, hè. Dat, is, dat, dat gaat vanzelf, hè. Maar het was een, uiteraard, uiteraard een mopje. Wat ik op, overigens, deze mopjes die ik wel eens vertel hier voor de radio, die pik ik eigenlijk een beetje van vijfde. Achter, hè? Dat vertel je iedere want, week. Want radio, oh. radio, radio vrij dat, dat moet je niet vertellen, want dat, je moet nooit je bron vermelden. Dat moet je niet doen. Dat is jammer. Eh, uh, vind je het jammer? Ja, natuurlijk. <laughs> niet dat jij die mop vertelt, maar dat moet je je bron vertelt. Dan moet je nooit een, Ik bedoel, de microfoon staan uit De luisteraars horen ons toch niet. Nee, daarom. Ja. Nee, maar. Uh, maar, uh, maar nee, ja, Je moet eer, mag je rustig aan jezelf houden. Jij bent degene die er vertelt op dat moment. Dat is waar, dat is ja. waar. Ja, het uh, bronvermelding doen wij niet meer aan. Okay. Het, zeiden... Nee, maar we mogen ook niet vergeten, jongens. Dat is vandaag dierendag. Ruff? Nou, ja. niet lekker. Nee. Ja. nee, maar dan moeten we wel even extra ja. aandacht. Ja. Af, af. af. Ja. Klap om de bek toe. Ja. Ja. Neem aandacht, dit, uh... Uh, aandacht besteden aan onze... Onze, vier Onze vrienden, viervoeters. Ja, maar een hond, toch, een toch heb je een vogeltje maar twee voeten. hoor. die maar twee voeten? Ja, maar twee voeten. Twee, twee pootjes. Twee pootjes, ja. ja, ja. ja, ja. En uh, uh, dat is toch altijd wel, wel leuk om daar een beetje aandacht aan te besteden. En de boys are back in town hebben maar maar één poot in de uitzending. Hè. Eén poot nog Harm. maar? Oh, ja. <laughs> Harm, ja, ja, ja. Ja, vergeet het niet, hè. nee, nee. <laughs> luister, luister, maar die dieren... Dan kom ik toch weer bij die, bij die dierendokters, hè. Die dierenartsen. Die kapitale vragen tegenwoordig. Sinds het is gekomen... Uh, serieus? Gecom, juist, dat is het goede woord. Dankjewel, Gerry. Uh, Wat was het woord? was het Commercialiseerd. Commercialiseerd. Commercialiseerd. <lacht> commercialiseerd. <lacht> nou, als, ik dat, als ik dat drie keer achter elkaar... mijn bek doet dat dingen... Is, dan is je hele tong... De uh, maar, uh, maar, dat, dat, die, die juiste eerst, ervaring. Nou, die eerste hond die was vanmorgen op de radio. Dat is een pianiste. Ja. Uh, en, en die vertelde dat ze dus voor, voor haar hondje... een rekening had gekregen. Het uh, was alleen nog maar een consult. Ja, ja wat, wat... Dat is alleen maar heeft, dat wat, je wat, Volgens mij na nou drie dagen geduurd, dat consult of zo. Want het ja. moest 6000 ja. euro. Maar dat is heel veel. Dat is een beetje te veel. Hij heeft het een beetje hoor. een gouden gebiedje gekregen? Ik heb ja, geen... Nou, nee, dat lijkt er wel nee. op, ja. 6000 euro, dat, dat, ja. ja, maar ze vragen voor een consult hier in Zandvoort... voor een consult gewoon... Uh, 60 euro... Dan weet je nog niks, dan, dan, of tenminste, dat hoop je dan krijg je, maar dan heb je nog geen medicijnen of andere dingen en zo. Alleen maar een gesprek, zeg maar eigenlijk. Nou, ik kom dan bij een, onder... ja. een tuincentrum in, in uh, uh, Velsen. Ja. Ik zal de naam niet noemen, dat mag niet op de vergadering. Maar. Ja, maar het is een tuincentrum in de... Velzen. ja Ja. ja. En, en, en, en, die en daar hebben ze dus ook een dierenkliniek ja. in, die, in de Tuincentrum. Oh, ja. ja. en, en daar moet ik elk jaar met mijn katje heen voor de prik. Ja, voor de prik. Hè? Voor de prik. Ja. En dan betaal ik 54 euro. Ja. Ja. Ja. Inclusief de prik. Ja. Dus het consult en de prik. En dingen, ja. nou dat is dan nog? Nou ja, dat vind, dat, dat vind ik redelijk. Dat is redelijk. Dat, dat is redelijk. Ja, is redelijk. Nee, ik, ik weet niet wat zo'n ja. vaccin kost of zo. Willem staat rond te kijken. Die heeft, geen, bier, die heeft, hij geen, heeft dier. geen dieren. Ja, hij heeft wel, hij heeft wel dieren. Ja, maar dat, maar weet dat je vertelt hij niet. Voornamelijk, voornamelijk hele kleine diertjes. Luisjes heb oh. je ja, ook. Hij luistert ons toch altijd. Je ja, welke is dag. dat dag. Ja, ja. ja. Oh jee, oh jee. Hij, hij staat maar vuil om te kijken. Dat heb je luistert, als je bent. Ik, ik kan maar één ding zeggen tegen jouw vriend. Dit is allemaal geleend. Wees gerust. Zo. Ja. Maar als je luisteren hebt, lijkt me niet leuk, hoor. Ik sta, mag je... ik een verhaaltje vertellen? Het oh, is, vertel, vertel. is echt gebeurd. <laughs> um, heel veel jaren geleden, mijn zoontje had een cavia, Dat was een kavia, ja, geen eigenlijk, maar je een oh, ja. voor de ja. makkelijkerheid. <laughs> en de beest was ziek. Nou, zo'n beest kostte in die winkel 15 gulden. Nou, een beest was ziek, ja, moet naar de dierenarts. doen. 45 gulden. Ik gooit voor dat Ik in die man, ik zeg maar... Als ik in de winkel ga, dan koop ik een nieuw voor 15 ja, zeg, ja, maar je moet medicijnen voor de bezig Nou. recht raar verhaal hoor, echt waar. Ik denk, ja, bekijk het maar. Uh, ik zeg, ik, uh, ik regel het zelf wel. Dus ik denk, ik ga de beetje uit zijn lijden verlossen. En dan ga ik naar de winkel, dan koop ik een nieuw uh, cavia voor vorm die er een beetje op lijkt. Zeg maar. Nou. Dus ik... Uh, <laughs> die cavia. Sorry. <laughs> die kavia gepakt. En met de achterkant van één schroevendraaier een klein tikje in de nek. Sorry. Dierenliefhebbers, Echt? sorry. Echt? Ja, ja, ja. En, beest klaar. Zo, dus ik heb hem op de stoep neer. Beest schud ik hier met de kop, loopt tot het hek uit. Weg. Echt? Ja. Ja, pasverdomme, dan heb ik... En geen kavia meer. <laughs> <laughs> en mijn zoontje komt straks thuis. En ja, ja, wat moet ik nou? Dus ik ben naar de, naar de <laughs> dierenwinkel gegaan. Ik heb een kavia gekocht. Exact dezelfde. op het één vlekje op de zijkant? Ik denk, nou, perfect. En het komt ziet, niet. Ja, ziet, ja ik, ik denk, dat ziet hij niet. Dat ziet hij niet, nee. Dus hij komt thuis en toen komt hij bij mij en zegt papa. Hij zegt: Hoe kan dat nou? Ik zeg: Wat is het, jongen? Hij zegt: Vanmorgen zit een vlekje aan de andere kant. Ik denk: Oh, kut. Kinderen, kinderen, zien, kinderen alles, zien, alles. zien alles. Kinderen zien alles. Maar dit bij bij toch... meter zin, eigenlijk. bij ja ja. Als ik dat niet had gedaan, dan had ik 45 gulden moeten betalen. Terwijl ik voor 15 gulden zo'n beestje had gekocht. Hé, maar dat doet me toch wel erg veel aan flappie denken, dit verhaal. Ja. Hallo, we hebben een beetje niet opgegeten. Hij is bij mij de tuin uitgelopen. Maar hij, dat was een heel andere. Nou, gelukkig leefde hij nog. Hij leeft? Ja, ja, daar ben ik blij om. Want ja. ik vond dat niet leuk dat je dat deed. Nee, nee dat vond nee. hij ook niet. Nee. Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, ik zeg, maar, ik zeg, want ik zei meteen in de caviar. Ik ik ben normaal nooit zo. Ik ben meer een believer. Hè, dus, uh. Maar wat is nou het verschil tussen de caviar en een hamster? Nou, de, de grote al, hè? Ik denk dat het, de, de, de grote inderdaad. Een kakel, en de ja, heb je ook nog. Marmot, en marmotten ja. zijn ook weer kleiner. Ze zijn kleiner. kleiner. Ja, ja. En de hamster is maar zo heel klein. Dus zo klein ja. En dan heb bezig. je ook nog uh, buidelratjes, heb je ook nog. Je ook maar die nog? komen alleen maar voor in Australië, heb ik gehoord. Ach. Dan nou, is heel klein ratje in de buidel zitten en zeg maar, en dan hups en wacht even, zijn Nee, je nog. hebt ook buidelratten. Waar? Ja. In hebben ook, nee, maar die heb hier. En die hebben ook een buidel inderdaad. Ja, ja. Gewoon buideldieren. Buidel. buideldieren. Maar Ze hebben nooit last geld bij zich? Nee, hebben ze niet. Nee, nee. Maar ze hoeven oh. niks te betalen, hè. dus dan hebben ze ook geen geld nodig. Nee. Ja, had ik het, het verhaal al verteld toen je een roofoverval in het PC Hoofd had? Ik ontken alles. In Amsterdam. Zeg overval Een roo-overval. Ja, nou goed, dan komt politie aangereden en zo en, en die zien een man op, op, op een stoel zitten. En die, die zeggen tegen die man, meneer heeft u gezien wat er is gebeurd? Ja. Bij de juwelier daar in de Pesse Hoofdstraat is een roofoverval gepland. Ik, ja, die man uh, was een beetje aangestoten. Ik, ik heb alles gezien. Nou, wat heb je gezien? Nou, hij zei, nou, er kwam een grote vrachtwagen, kwam rijden en die stopt en die doet de, de, de achterdeur open en er komt een enorme olievond uit en die loopt zo naar die juwelier toe die slaat met zijn slurf dat raam kapot en die zegt met die slurf zo al die juwelen z, z, zijn buik in en die gaat weer terug in die, in die vrouwwagen dus zit die uh, politieagent was het een Afrikaanse of was het een Indiaanse olievond in die die, ja, dat kon ik niet zien uit, een bivak met op Oh, oh, oh, oh, oh. I thought love was only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face Now I'm a believer Now her trace Or doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried I thought love was more or less a given thing The more I gave the less I got. What's the use in trying? Now all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not her trace. A doubt in my mind. I'm in love. Haar Ja, is het niet waar. Dan hebben we toch een, een, een hartstikke mooi radiostation met een goed programma. En dan zitten we te kijken naar een ander radiostation. Wat is dit nou weer? Dat kan toch helemaal niet? Ja, ik zie Nora even. Leuk is dat, leuk is hem Ja. Ja. Uh, met dank aan onze collega, we gaan zijn naam niet noemen. Want uh, wil hij natuurlijk niet, of hij wil. Hij wel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ontken alles. Ik, ik ook. Ik weet ook, ja. niet, ik weet ook niet wie het is. Nee. Nee, goed. Nou, verder Badenland nieuws. Uh, <laughs> Alblasserdam. Ja. Maar ja. leuk, leuk dat die zender er is. Weer een uh, aanvulling voor het Zandvoortse, toch? Ja, ja. maar uh, een pluspunt, hè. Ja. Is dat? ja een pluspunt. Ja. Allemaal pluspunt. Allemaal pluspunt. Ik kreeg net al de opmerking van... we hebben vandaag een echte verhaal en uitzending vandaag. Maar het lijkt er wel op, hè. Het is allemaal, wat, allemaal echt... Maar bijna allemaal wat echt gebeurd is. Hè, want jij moet je niet eerst een... De... Nou, ik was ook, zal ook een verhaal vertellen. Ik was uh, dus op Tesla de afgelopen dagen... Toen zijn we dus bij een, op een kaasboerderij geweest. Daar maken ze kaas en Met zo. Vaartsoor. Heel lekker. Ja, kaas, maar ook uh, allerlei bijproducten en zo. Ja. Maar je kon dus ook de stal bezichtigen. Achter die kaasboerderij had je dus de stal. Waar schapen stonden, varkens en geiten. Want je kon ook geitenkaas en er lag ook vlees en ik weet wat allemaal. Maar toch en toch waren koeien, ook kinderen. De nee, er. koeien, nee koeien hebben we waren niet in die stal, om te zoeken. die waren op die waren op de ja, uh, waren buiten, nee die oh. waren op de, in de, in de oh, wei waren. Ja. Maar ik was nog nooit van mijn leven in een stal geweest. Echt niet? Nee, maar dat stonk. Nee, ja sorry, <laughs> nee. sorry, ja, we hebben een hele andere avond shit dan uh, in nee, de stad. Nee maar echt, dat was dat was niet normaal. Stonk naar kaas. Ja, het stonk, het stonk het was vies gewoon. Oh, dat is echt beetje, maar zo erg dat het op je, op je adem... Uh, ja, Dat is ammoniak. Is ammoniak. Ja, ja, hè? Ja. ja, dat is natuurlijk al die uitwerpselen en winkel. allemaal. Het zag er allemaal verder schoon en weet wat uit. Maar toen <laughs> was er ook een kippenhok. Een soort kippen ding en zo. En dat waren hele rare kippen. Dat waren kippen God, die, we dat weer. die hadden hele rode achterwerken. Er waren geen bavianen nee, toen ook. Nee, die waren aangepikt. Aangepikt. Echt waar? Door die andere kippen. Ja, dat zijn, dat zijn, dat zijn, dat zijn stresskippen. Dat waren stresskippen. Ja, nou, het was zo zielig. Ik zeg: wat zijn dat nou voor kippen? Maar zo zielig. Ze hadden. Ja, Luister haar, eventjes, even, even. geduld. Ze komt even, kom in, kom niet, even niet uit de woorden. Nee, nee maar, maar, dus die, maar het is inderdaad. een heel kleine hok, ook inderdaad. Maar ik zou daar nooit eieren van willen hebben. Zou, daar, zou jij daar een ei van willen hebben? Van zulke kippen? Ja. Ik zou. Wel, nee. Nou, ik vond het echt zielig. Ik vond het echt, dat ik echt zielig. Ja. Ja. Maar uh, verder was het wel leuk om, daar te, om die schapen daar te zien liggen. En zo. Ik denk dat ze misschien wel ziek waren, anders waren ze gewoon buiten toch geweest. Gelukkig en, en, waren er geen wolven in de buurt. Nee. Die, niet die zijn daar niet hè, op Tesla. Nou, maar uh, weet je daar zijn wel witte. Uh, Rijgers. Dat is alweer hetzelfde. Nee, die zijn, dat is heel mooi. Wit rei. En heel veel roofvogels maar, hebben we ook gezien. Weet je. Roofvogels? Roofvogels, ja. Nee, geen maar wel ro kleine roofvogels. Maar... Uh... Ja. <laughs> en nee. zwarte koeien. Zwarte ga koeien. door, Vee. Ja, <laughs> koeien. door. <laughs> ga. door, meisje. Maar, hebben we hebben geduld. Maar het was zo slecht ja. weer, toen ja. we in die huifkar zaten, dat je dus helemaal... Die dieren lieten zich helemaal niet zien natuurlijk. Die lagen allemaal lekker lagen die, uh, de in de struiken. Ja. Struik, dus. ja. Maar, uh, maar het, is, het was wel een heel mooi gebied. Hè? Het is een heel mooi uh, vogelgebied. Het heet Eier. Ik weet niet wat uh, Gerrit heeft vandaag bonbons bij zich. Ja. Het heet uh, Eierland. Nieuw Eierland. Uh, oud Eierland, hè. Maar uh, het was helemaal... Uh, door, er had veel geregend, dus het was heel erg ondergelopen ook. Nee, het, is een, het, is een, een, het is echt een natuurverhaal. En ik zet even... Nee, echt, maar, nee het is echt heel mooi. Het echt heel mooi. Ik zit eventjes te kijken naar... Uh, heb ik nog wel een nummer wat een beetje bij de natuur past? Ik heb wel wat. Heb je, je iets leuks? Ja. ja. ja. Groenknaapje, waar ga je heen. Zo alleen, zo alleen. Zeg groenknaapje, waar ga je heen. Zo alleen. Ja, ik heb uh, mijn koffer en mijn tandenborstel bij me. <laughs> ik ga bij grootmoeder logeren. In de stad. In de stad. Ik ga bij grootmoeder logeren. In de stad. In de stad zijn slechte meisjes in de stad. In de stad, in de stad zijn slechte meisjes. In de stad. In de stad slechte meisjes? Nooit van gehoord. En wat doen die slechte meisjes daar met mij? Daar met mij. En wat doen die slechte meisjes daar met mij? Die brengen jou het slechte pad op, in de stad, in de stad. Die brengen jou het slechte pad op, in de stad. Ah, laten we niet lang. Ja, dan bel ik daar nog op, man, over. <laughs> maar ik ben juist een padvinder, jarenlang, jarenlang. Maar ik ben juist een padvinder... Ik ga zo vaak gemengd kampieren in het bos, in het bos. Ik ga zo vaak gemengd kampieren in het bos. En gaat dat zonder ongelukken in de nacht, zo in het bos? En gaat dat zonder ongelukken in het bos? <Geluken> Natuurlijk, ik heb een mooie kruiskistje bij me. Ik heb een zaklantaarn bij me, in de nacht, in de nacht Ik heb een zaklantaarn bij me, in de nacht Zeg, groen krapje ga maar logeren, heel alleen, heel alleen Zeg, groen krapje ga maar logeren, heel alleen <Sýstart> Nou, als je het niet eraan vindt, ga ik naar oma goedemorgen Ja, groen knapje, nou, waar we, ga je hey, heen? Ja, Nico ja, ja. Ja, Heb jij hebt de schapen gezien. Ik heb echt de schapen ja, gezien. Maar ja, maar weet met... je dat schapen de meest seksuele dieren ter wereld zijn? Echt waar? Die gaan elke avond gaan ze met elkaar onder de wol. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. ja, ja maar wat wat wat ze, ze moeten nou wel. Dat moet hoor doen. ik nou ook in de veld. Nou, dat betekent dat we richting 12 uur gaan. Oh. En uh, dat was spannend. het zit er alweer op. Ja. Ja, gaan we wat doen voor het weekend? Nou, ja, ik ben vanavond in Zandvoort, heb ik al net uitgelegd. Op het raadhuis om vijf uur. Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar ik, ik ga het belezen. Ja, kom met de trein dit keer. Wat de trein? Ah. Dat doe ik altijd, want hier in Zandvoort parkeren kost nog altijd een hoop centjes. Uh, ik weet niet of het wintertarief al is ingegaan. Volgens mij nog niet. Dus nee. Ik denk dat dat nee. het komt. Ik dacht nog niet. 1 nee. november of zo? Denk ik, ja. Maar uh, ik vind het comfortabel met de trein. Dan zet ik mijn auto in Overveen. En ja, daar kan weken. je gratis parkeren. Ja. En dan dat neem ik de trein en dan ik zit ik in, in zes minuten... Maar dat zit is een hier kleine in, parkeerplaatje, toch? Ja, achter, achter bij het ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dan zit ik in zes minuten in Zandvoort. Ja. En dan uh, wandel ik uh, door de Halterstraat uh, richting uh, het raadhuis. Het raadhuis ja. En wat is daar te doen dan? Nou? Ja, dat weet ik niet, jongen. Dat moet ik even af... Ik ben uitgenodigd door een uh, Annemarie oh. Oh, ja. Oh, echt waar? Dat niet, tenminste. Nee, maar ook niet, de, ook niet de meeste. Nee, nee ook ze nee, Zelf ook altijd. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, Annemarie is een heel aardige dame, maar en die neemt het ook op voor mensen uit Oekraïne, Oekraïne. vluchtelingen ja. en zo. Dus ik denk dat dat daar iets mee te maken heeft. Denk ik zomaar. Ik, ik weet, weet niet, ik heb niks gelezen daarover. Dus ik ontken ik het niet. Gebeurt. Ik bevestig het niet. Ik weet gewoon. Maar jij niet. Maakt weet handen. gewoon niet wat er gaat. gebeuren. dat is nog een verrassing. Ja, nee. gewoon job Joop, Joop Klep zeggen, luister eens. Ja, maak je Ja, leuk. Maak je dan, ja, je dan <laughs> ja, iets voor de krant of zo? Of? Ja, okay. Niels.nl. Zandvoort.niels.nl NL. NL. Oké. Okay. Dan maak ik geen enkel maar punt Maar ik kom net vaker tegen. Is je ook haarlemnieuws.nl? Haarlem.niels.nl Maar is het NL. allemaal van dezelfde orde? Bloemendal. punt. -niels. En allemaal hetzelfde -niels. stukje? Zeg. Nee, nee, nee, ik maak voor Zandvoort Niels. Ik maak voor Haarlem Niels. Dus in Haarlem gaat het over, ik noem maar wat, de Grote Houtstraat. Of ja. de Haarlemmerhout. Oké, oh, okay. ja, ja. In Alkmaar gaat het over de kaasmarkt. Of over de kaasmarkt. Soms gaat het ook wel eens over de kaasmarkt. Nou, zo. Ja, oké. Nou, dan ben je veelzijdig. Ja. Ben ik heb er leuk. wel kaas van gegeten, jij ook ik van hoop, de week. Ja, ja. Lekker hoor, ja. ja heerlijke heerlijke op, kaas. Ja. Op, op Tessel, lekkere op Texel, kaas. Ja. Geitenkaas, ja. Okay. Geitenkaas, ja. Maar dan vraagt er één ding af, want jij zegt dat op varkens in die staal moet je daar een kaas van maken. Nee, daar worden die lekkere speklapjes werden ze daar allemaal van gemaakt. Nou, nou, nou, nou. nou, speklappen. Het is dierendag. Zielig. Nee, ik, ik eet het niet, maar dus ik uh, vind het wel... Wat <laughs> heb jij al lekkere speklappen? <laughs> Ik, uh, ik weet niet nee. ik, uh, wat ik ermee had. Maar het, het, het, het zijn wel, wel hele vrolijke ooit. beesten, weet je dat? Uh, varkens zijn hele vrolijke beesten. Ja, dat klopt, dat klopt. Nee, maar ze, lacht, ze lachten, nee, ze, ze lachten. Nee, dat klopt, dat klopt. Want ik zag laatst zag een boer, die zat bij een varken op de rug. En die stapte toen af en draaide de varken de kop om. En die zei nog, nog, nog, nog, nog. Ja. Klopt, ja. nee. Ja, maar goed. ze knoorden, ze knoorden en ze waren hartstikke ja. vrolijk. En ze vonden het leuk dat we kwamen en we konden ze ook eten geven, weet je wel. En maar, je hebt het erover, maar ik knoor er een punt aan. Want ja, uh, is ik, goed. we zijn bijna aan het uh, einde. En ik wil ja. jullie graag bedanken. En ja, heb ik wel Jij bedankt. ook bedankt, het was leuk. Het was een Heer. leuke uitzending. En, uh, ze Met echte van, uh, verhalen. Echte verhalen. Echte, echte waar gebeurde verhalen. Ontroerende, Ontroerende verhalen. verhalen. Ik heb zitten oh. constant zitten janken hier. Met ja, ja ik, zag het. ik zag het. Ja, ik zag het. Ja, vetjes luisteren. Het is helemaal vol ja, de yankie, Ja, ja. ja, ja, ja. niet ieder ja. geval. Nou, we gaan er een mooi weekend van allemaal maken. Allemaal druppels. Iedereen uh, druppels. een heel fijn ja. weekend gewenst vanaf de Boys en de ja, Kelsen. Fijn weekend allemaal. Tot later. Doeg. Hoi.